9 uur. Het LOS journaal Door Alt Megens. Patiënten zullen in de toekomst in minder ziekenhuizen terecht kunnen... voor weinig voorkomende, complexe operaties. Dat komt door de nieuwe kwaliteitsnormen van de Vereniging voor Heelkunde. Die heeft criteria opgesteld voor bijvoorbeeld obesitasoperaties, operaties operaties aan een vernauwde halsslagader... en operaties bij minder voorkomende vormen van kanker. De vereniging stelt verplicht dat ziekenhuizen de operaties een minimum aantal keer per jaar uitvoeren. Verder worden eisen gesteld aan onder meer de apparatuur en de voorzieningen op de intensive care. De nieuwe regels zullen ertoe leiden dat ziekenhuizen zich specialiseren. Ziekenhuizen hebben een jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe kwaliteitsnormen voor zeldzame operaties. De Britse politie heeft 24 mannen bevrijd die jarenlang als slaaf zijn gehouden in een woonwagenkamp. Ze leefden onder erbarmelijke omstandigheden in vuile caravans, paardentrailers en hondenhokken. De mannen moesten werken zonder loon en kregen nauwelijks te eten. Sommigen zaten er al 15 jaar, anderen pas een paar weken. De mannen werden gerecruteerd bij gaarkeukens en uitkeringsbureaus. Er werd hun een goed salaris en kost en inwoning beloofd. In het kamp in Bedfordshire zijn vijf mensen opgepakt en er zijn wapens, geld en drugs in beslag genomen.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 In zijn woonplaats Sydney is de Australische acteur Andy Whitfield overleden. Hij was vooral bekend door zijn hoofdrol in de serie Spartacus... die ook in Nederland is uitgezonden. Bij Whitfield werd vorig jaar lymfklierkanker vastgesteld. Er zijn nog plannen gemaakt om een tweede Spartacus-serie te maken... maar door zijn ziekte ging dat niet door. Andy Whitfield is 39 jaar geworden. Het weer overwegend bewolkt, van tijd tot tijd regen of motregen. De wind wordt krachtig tot hard in de kustgebieden... en lokaal stormachtig aan zee. Verder kunnen er windstoten optreden aan zee-mogelijk zware windstoten. In het noordwesten wordt het 18 graden, in het binnenland kan het 21 graden worden. ANWB ah, verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt, al, ligt alweer achter ons. Er staan nog 27 files, 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Dus uh, veel vertraging door ongeluk op de A4 en op de A27. Zo staat op de A4 naar Amsterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude rijndijk 10 kilometer... Dat is de kijkersfile geweest. Richting Den Haag is er namelijk een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. 6 kilometer, maar de weg is weer vrij. A27, gooi ik hem Utrecht. Tussen Lexmond en Knopend Rijnsweert, 13 kilometer door een ongeluk. Hier zijn er twee rijstroken dicht. Wat doe ik met de opbrengst wanneer ik mijn onderneming verkoop? Hoe verdeel ik het eerlijk over mijn kinderen?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 Een straatkrant koop je in het algemeen om een dakloze te helpen. Tenminste, dat denk je. Onze verslaggever doet zich voor als dakloze en komt tot heel andere conclusies. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Er is een bank die investeert in mensen en bedrijven die de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen.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 NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. U hoort het al in het journaal. Ziekenhuizen moeten binnen een jaar voldoen aan strengere normen voor ingewikkelde operaties. En dat heeft gevolgen voor u en mij. U hoort het zo? Kijk eerst naar de opening van de beurzen. Er wordt weer een zware week verwacht voor de financiële markten. Vrijdag doken de beurzen en de euro al omlaag... toen Jürgen Stark, Duitse hoofdeconoom... en directielid van de Europese Centrale Bank, plotseling opstapte. En de Duitse oppositiepartij... nee, niet oppositiepartij, regeringspartij, coalitiepartij zelfs... sluit niet uit dat Griekenland nu uit de eurozone moet stappen... of eventueel bankroet gaat. En dat betekent dat mensen geld gaan verliezen. Financieel redacteur André maar dat is een lekker begin van de handelsweek. Ja, helemaal geen lekker begin natuurlijk van zo'n week. We zijn opnieuw met verlies geopend op dit moment. Uh, ruim 2, 2,5% eraf voor de belangrijkste Europese beurzen. AJX op 269 punten, verlies van 2,3%. En dat is een niveau dat je eigenlijk terug moet naar juli 2009, midden in de recessie, voor uh, dit soort uh, standen te zien. Ook in, uh, in Londen, in Parijs en Frankfurt zie je koersen die uh, echt onderuit gaan zo'n 2, 2,5%. Azië was ook al met zwaar verlies uh, gesloten. In Tokio dan, in Hongkong wordt nog gehandeld. Daar staat de, uh, de index op, min 4%. En de eurokoers die gaat ook verder onderuit. Op dit moment betaal je voor 1,01 euro. 1 Dollar 35. En dat is het laatste niveau van, nou, bijna het laagste niveau van dit jaar. En zo'n verschuiving die nu merkbaar is in Duitsland. Hè? De coalitiebedrijf FDP die dan niet uitsluit dat Griekenland uit de euro moet stappen. Uh, schuiven we dan op richting Nederland. De um, Duitse hoofdeconoom die opstapt bij de ECB. Uh, hoeveel invloed heeft dat? Nou, dat heeft natuurlijk veel invloed. Want nu wordt zeg maar over de hoofd van Griekenland heen gediscussieerd over uh, het lot van de Grieken. En de Grieken doen ondertussen natuurlijk alles aan om olie op de golven te gooien... met nieuwe bezuinigingen aankondigen, meer uh, vastgoedbelastingen uh, aan te kondigen. Politici moeten een, ja een maand salaris inleveren. Uh, Redens wordt verzocht om iets te gaan doen en, en een bijdrage te leveren. En ondertussen zie je dus zowel in Duitsland, maar ook bij ons natuurlijk de discussie over... Van, ja, maar hoe lang kunnen we nog doorgaan met Griekenland? En stel nu dat, die, die coalitiepartij, die Vrije democratische partij... die heeft gezegd, nou ja, we houden het proberen Griekenland in de eurozone... Te houden, maar je moet wel met elkaar rekening houden: als het allemaal niet lukt, zullen ze misschien dan toch wel uit moeten. Nu eerst dat openlijk gezegd wordt dan zorgt het alleen maar voor meer onrust en aanwakkerende zorgen op die financiële markten. En daarnaast blijft de discussie over banken ook maar spelen. Hè? Want hebben ze nou wel of niet extra geld nodig? En hoe groot mogen ze in de toekomst zijn? Ja, dat is een ongoing story, want de banken zijn normaal geholpen. En uit de gevarenzone, om zo te zeggen, maken ook weer vaak winst. Dat is maar goed ook natuurlijk. Maar die moeten wel die banken flink gaan bijstorten en de kapitaalbuffers gaan verhogen. Want er komen allerlei nieuwe regels aan, allerlei nieuwe vereisten. Basel 3 zit eraan te komen. Er wordt dus gesproken over een bankenbelasting... Uh, er moet gestort worden voor de Nederlandse banken in een soort uh, spaargarantiefonds. voor als er weer zwaar weer komt bij een andere bank. Uh, IMF-topvrouw Lagarde die zei twee weken geleden. van. ja, de Europese Centrale Bank of de Europese Banken. hebben ge extra geld nodig. misschien wel 200 miljard. Uh, dat blijkt ook weer een rekenfoutje te zijn. Maar in ieder geval, de banken die, die, die zitten. in een soort spagaat. van enerzijds uh, zwaar economisch weer. tegenvallend weer. zorgen die ze ook hebben over Griekenland natuurlijk. want als Griekenland inderdaad om gaat vallen. Uh, default gaat, uh, failliet gaat... dan gaat dat met name Duitse en Franse banken tientallen miljarden kosten. Dat moet weer opgehoest worden. Uh, en dat zou je dan toch weer bij de centrale overheid moeten uh, vandaan halen. Kortom, uh, veel verzet in bankenland tegen de ontwikkelingen uh, die gaande zijn. Men zet zich schrap voor zwaar weer. Een slechte start van de week voor de financiële markten. André Meijnenma, hoorde u daarover? Dan de operaties... Um... Dat gaat wel anders worden in Nederland. Bijzondere operaties, zoals die bij bijvoorbeeld leverkanker... of operaties aan de bloedvaten... ook operaties in verband met ernstig overgewicht... die gaan onder een nieuwe serie kwaliteitsnormen... van de Nederlandse Vereniging voor heel kunnen vallen. Een van de opstellers daarvan is professor Tollenaar. Deze operaties komen niet zoveel voor in Nederland. Veel minder bijvoorbeeld dan uh, borst- en darmkanker. En uh, wij stellen daar, uh, net als in eerder dit jaar voor borst en darmkanker, ook eisen aan. Een van die eisen is het aantal operaties wat er gebeurt. Zo moet er bijvoorbeeld in een ziekenhuis minstens 20 keer. Een operatie aan alfliskli of longkanker gebeuren. Bij ernstig overgewicht liggen die aantallen hoger en zeggen we dat de operatie minstens 100 keer per jaar moet gebeuren. Maar het gaat zeker niet alleen om de aantallen operaties die in een ziekenhuis worden uitgevoerd, er worden ook wel degelijk andere strengere eisen gesteld. Het gaat om kwaliteit, het hele team moet op elkaar ingespeeld zijn, er moet een bepaalde uh, up-to-date apparatuur zijn, er moet ...voor en na de operatie een samenwerkend overleg zijn tussen de verschillende vakgebieden. Uh, ja, dat is kortom waar het op neerkomt. De ziekenhuizen hebben een jaar de tijd om aan die nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Dat betekent dat sommige ziekenhuizen een aantal operaties niet meer kan en mag uitvoeren, professor Tollenaar. Ja, er kan natuurlijk een bepaald stapel effect optreden als je meer dan van deze operaties nu nog doet en in de toekomst uh, moet stoppen... Uh, dat betekent dat je als ziekenhuis keuze moet maken. En als je dus uh, niet de infrastructuur hebt, niet alle uh, middelen in je ziekenhuis voor ingewikkelde operatie, dan kan je heel goed uh, wat minder ingewikkelde operatie als specialisatie nemen. En daar kan je juist ook een enorme kwaliteitsslag in maken. Dus dat zijn de keuzen waar de huizen voor staan. Het kan wel zo zijn op termijn dat we in Nederland toch naar een uh, lager aantal ziekenhuizen gaan. Uh, maar dat is niet de insteek van uh, deze nieuwe normen. Zorgverzekeraars drongen al langer aan op nieuwe normen. Ze vonden het wel erg lang duren voordat de Vereniging voor Heelkunde... de kwaliteitsnormen voor complexe operaties aanscherpte. Volgens directievoorzitter Rolf Konteman van verzekeraar Achmea Zorg... waren de zorgverzekeraars de enige ook niet. Ik denk dat de druk vanuit verschillende invalshoeken wel gekomen is. Patiëntenorganisaties, ook vanuit de overheid, maar ook van verzekeraars. En ik denk dat de beroepsgroep ook zelf heeft goed heeft ingezien dat dit hoogst noodzakelijk is. Dus ik ben erg blij met hun eigen initiatief om dit zo te versnellen. Nou, we gaven het al aan, het heeft gevolgen voor U en mij. De kwaliteit van de ziekenhuizen gaat omhoog, maar het betekent ook dat patiënten niet in elk ziekenhuis terecht kunnen voor bepaalde operaties. Maar dat is geen probleem, denkt directievoorzitter van Agmea, Rolf Konteman. Meer uiteindelijk dat voor een patiënt het zo kan zijn dat voor complexe behandelingen men vaker dus wat verder moet reizen dan men nu het gewend is. Maar we hebben ook onderzocht en ook gemerkt dat patiënten dat geen enkel probleem vinden. Men is graag bereid om voor goede kwaliteit, betere kwaliteit ook wat verder te reizen. Het hele verhaal over de operaties en de strengere normen die gaan gelden vindt u terug op onze website. Kunt u het nog even rustig teruglezen. NOS.nl. .no. 12 minuten over 9 u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Britse politie heeft een opmerkelijke fonds gedaan. In een woonwagenkamp in Bedfordshire trof de politie 24 mannen aan... die daar jarenlang als slaaf zijn gehouden. Arjen van der Horst in Londen. Arjen, waar zaten die mannen? Hoe vond de politie ze? Ja, die vonden ze in uiterst uh, smerige omstandigheden. De 24 uh, mannen waren opgesloten in bijvoorbeeld hondenhokken of een paardenstal. Hele kleine schuurtjes die ja, vies waren. Er was geen ruimte, geen licht. Ja, Een deel van deze uh, slachtoffers uh, zijn Brits. Een ander deel komt uit Oost-Europa. En volgens de politie woonden er sommigen al... Uh, to, uh, tot 15 jaar. Nou, dit verhaal kwam naar buiten doordat sommige uh, van de slachtoffers... er toch in slaagden het kamp te verlaten. Ze kwam de politie op de hoogte van deze praktijk... Uh, deed grondig onderzoek en ontdekte dat er de afgelopen jaren... nog wel meer uh, mannen waren verdwenen in deze hokken. Nou, uh, gisteren deed er dan een inval en ontdekte zo dus de 24 mannen... die daar waren opgesloten. Nou, onwaarschijnlijk verhaal, Arjen. Hoe is het mogelijk dat sommige mannen daar al 15 jaar zaten? Omdat de verdachten, de, de verdachte daders, ja, mikten op hele kwetsbare mensen. Luister maar naar deze woordvoerder van de politie. They tended to be recruited from soup kitchens, benefit offices and places like that. They're generally the most vulnerable people in society who can disappear and be held here without anyone knowing they were missing. Ja, de slachtoffers werden dus geronseld bij arbeidsbureaus of graarkeukens. Verschillende kanten, ook met eh, alcoholproblemen. Erg kwetsbare mensen waarvan de politie denkt... als ze zouden verdwijnen dat het niet zo snel zou opvallen. Nou, wat gebeurde er? De hen werd dus 80 pond per dag aangeboden. Een goede baan. En zo werden ze naar het woonwagenkamp gelokt. Nou, daar werden ze uiteindelijk opgesloten en gedwongen te werken als slaven. En als ze weg wilden gaan, werden ze in elkaar geslagen. Dus ze, werd, ze gebruikten geweld om die mannen dus in dat kamp te houden. Ja. En wie zijn dan eigenlijk de slavenhouders en de slavendrijvers? Ja, dat zijn de verdachten zijn inwoners van een woonwagenkamp. Er zijn vier mannen en een vrouw. Uh, bij de inval werden ook wapens en uh, drugs uh, ontdekt. Ja, en deze vijf zijn nu gearresteerd op basis van uh, de slavernijwet. Arjan van der Horst in Londen over slaven die zijn gevonden in Bedfordshire in Engeland. Dus dadelijk voor sommige balies in gemeentehuizen staan er lange rijen. Met mensen die een gratis ID-kaart willen ophalen. En met mensen die hun geld terug willen. Omdat ze er onlangs eentje kochten. hoort u zo meer over. Eerst naar Dennis mooi. Hoe is het nu op de weg, Dennis? Er staan 25 files nog. Uh, nou, het, het hoogtepunt ligt al duidelijk achter ons. 90 kilometer files. Nog wel veel vertraging door ongeluk op de A4 bij Zoete En de A27 bij Utrecht. Ik begin met de A4 naar Amsterdam. Uh, daar stond al een lange file. Maar in die file is ook weer een ongeluk gebeurt bij het knooppunt Prins Klausplein. Uh, twee rijstroken zijn er dicht. En de A4 naar Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Zoete Wouden. Zes kilometer. Daar is eerder vanochtend het ongeluk gebeurd. Maar alle rijstroken zijn open. A12, Den Haag-Utrecht. Tussen de Meern en knooppunt Lunetten bij Utrecht. 6 uh, kilometer. Dat komt door de file op de A27. Gorkum Utrecht. Tussen Lexmond en Knopend 13 kilometer. Dus is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam. Dus Leiden-Zuid en Oestgeest, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bauke Mollema kon hem uiteindelijk niet winnen. Dat was eerder al wel duidelijk. Maar op de slotdag van de ronde van Spanje... pakte hij toch nog wel even de groene sprinterstrui. Hij werd in de Massasprint negende... en eindigde voor concurrent Joaquim Rodriguez. En zo pakt voor het eerst in lange tijd weer eens een Nederlander... een grote prijs in een grote ronde. In Madrid sprak Mart Smeets met Bauke Mollema. De vraag was...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 Waar kik je nou meer op? Op die, op die vierde plaats eindklassement of op deze trui? Nou ja, op dit moment deze trui, maar over de hele ronde natuurlijk. Dat eindklassement, dat, uh, ja, dat, dat gevoel was wel was goed. Kijk, als ik deze trui niet had gewonnen, was ik nog steeds over de hele ronde gezien uh, heel tevreden. En dit is gewoon een mooie, mooie kerst op de taart. Heb je in je piepzak gezeten vandaag? Vandaag? Ja? Nou, het was wel even stress, ja. Het was natuurlijk... Ja, zo'n korte rit, dus iedereen is fit en uh, heel veel sprinters. Dus dan weet je dat het uh, ja, best gevaarlijk is. Uh... Zag je, je Rodriguez? Nee, nee, maar hij had een paar teamgenoten gestuurd die elke bocht onderdoor kwamen. En die gaten lieten vallen voor mij steeds. Maar ja, dat had je door? Ja, daar had ik wel door, maar dat had ik ook wel verwacht natuurlijk. Ja, die, zij rijden daar ook voor. En, uh, maar goed, ik, ik, ja, ik werd goed van voren gehouden door mijn ploeggenoten. En, uh, ja, dat, dat liep en je fijn. brak los voor de sprint, helemaal aan de rechterkant. Je zag het gebeuren? Ja, nou ja, op 500 600 meter kon ik man of 10 nog inhalen. Het was lichtjes God, dus dat was wel, wel mijn voordeel. En ja, Toen keek ik een beetje over mijn schouder. Ik, ja, ik zag dat uh, Rodriguez er niet zat, dus toen... Wist ik al dat het goed zat. Lekker gevoel? Ja, zeker. Het is wel ja, toch gaaf om uh, ons trui te pakken in een grote ronde, ja. ja. Wat heb je nou bewezen voor jezelf? Nou ja, goed, met een groene trui. dat dus, geeft wel aan dat je gewoon regelmatig bent, dat je goed kan sprinten, wel aardig. En, uh... Je bent de best sprintende klimmer of de best klimmende sprinter? Ja, precies. Ik denk, uh, dat komt uit Groningen? Sprintende klimmer, ja, ja. denk ik toch. Maar, uh, ja. Wist je dat van jezelf? Ja, ik wist wel dat ik wel aardig kan aankomen. En, uh, zeker, zeker in een massasprint kan ik me wel goed plaatsen. En dat, dat, dat is in een massasprint uh, het halve werk. En, uh, ja, goed, het was natuurlijk deze ronde wel een voordeel dat er weinig, weinig massasprints zijn geweest. Want anders dan komt zo iemand als Sagan die drie witte rent, dan, dan, ja, dan gaat normaal gesproken hij daarmee lopen. Maar. Ben je nou moe, ben je nou kapot? Ja, maar ik krijg nu toch wel deze energie uh, van deze, deze prestatie dan. Maar, uh. je op zijn podium en word je toegejuicht? Ja, dat is heel mooi. Ja. Maar goed, de laatste dagen komt, kwam die vermoeidheid wel, wel langzaam natuurlijk. Je bent wel drie weken honderd. Uh, is, is dat lichamelijk of in je kop? Uh, ja, beide misschien wel. Uh, beide misschien. Uh, ja, ik weet niet. Uh, je, je bent natuurlijk de hele tijd gefocust en uh, je gaat voor dat klassement. En dan de laatste dagen weet je dat er normaal gesproken niet, niet heel veel meer vaart gaat gebeuren. Dus dan is het eigenlijk alleen uh, binnen fietsen tot Madrid. Alleen met die groene trui had ik er wel ineens een doel bij. Dus dat, dat was ook wel leuk. Uh. Je wordt vierde in de grote ronde. Je wordt 70s in de Tour, dat moeten we ook niet vergeten. Ja? Maar die trui, dat, dat is de grap, hè? Dat is, dat is het toetje, het lekkere toetje. Ja, precies, dat was uh, ja, heel onverwacht natuurlijk. Uh, ja, ik had niet gedacht dat ik uh, snel een sprinttrui uh, zou pakken in een grote ronde. Miss ja, nou sta jij niet bekend als een kenner van je klassieken, maar deze moet ik je toch vragen. Wie was de laatste Nederlander die in een grote ronde een sprinttrui pakte? Ja, dat is Van Poppel, denk ik, uh, geweest. Je slaagt met alles. Wordt het een leuke avond? Ik denk het wel, ja, zeker. Mollema, dus, mocht de groene trui meenemen. Slotrit van de Vuelta werd trouwens gewonnen door Peter Sagan... en de eindzege in de Vuelta ging naar de Spanjaard Juan José Cobo. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog even terug naar het weekend. De aanslagen van 11 september 2001 werden in de hele wereld herdacht. En ook in Den Haag. Daar sprak onder andere premier Rutte op een bijeenkomst in de kloosterkerk. At this time, I ask you to rise and join me in a moment of silence... in memory of the victims.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 in de uurdurende herdenking ook een toespraak van premier Rutte... die memoreerde de laatste woorden van Ingeborg Laribi... 42 jaar, afkomstig uit Nederland, werkzaam in New York. Ingeborg Laribi called haar parents van haar office... op de 93e verdieping van de South tower van het World Trade Center. Ze told them dat een the plane had crashed in de North tower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 Steeds meer staten kiezen de kant van hen die een democratie willen opbouwen. Niet de kant van groeperingen die hem omver willen werpen. Mijn Remmers was dat bij die bijeenkomst in de Kloosterkerk. Herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 in Den Haag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De ID-kaarten zijn vanaf vandaag... Gratis. De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat gemeenten geen kosten in rekening mogen brengen voor de kaart omdat iedereen in Nederland zich moet kunnen legitimeren. Thijs van de Wiel, onze verslaggever, daarom maar naar de Bali gestuurd. Hij is bij de afdeling Burgerzaken van het stadsdeel Amsterdam-Zuid. Pas om negen uur gaat de afdeling burgerzaken open, maar om half negen is er al een mevrouw die geen minuut wilde wachten voor het aanvragen van een gratis idee. Uh, nou, ik kwam eigenlijk om mijn paspoort op te halen. Toen dacht ik, van, nou, dan haal ik meteen een uh, ID. Dus er een beetje dubbelop? wel, maar ik heb nooit een paspoort bij me. Omdat de identiteitskaart makkelijker in de portemonnee past. De portemonnee past ja. in en al. het is toch gratis. En het is gratis. En voor 43 euro, wat, wat kost het hier? 43,85. Dat is dan ja, mooi meegenomen. ik er niet voor over. Is het ook een principiële zaak dat u niet wilt betalen voor iets wat, wat moet van de overheid... en waar u zelf eigenlijk geen belang bij heeft? Uh, nou, zo heb ik er eigenlijk niet over gedacht. Maar ik dacht van, ik, ik heb het er inderdaad niet voor over. En als ik me dan toch moet identificeren, dan doe ik dat wel met mijn uh, rijbewijs. Gevolg van de uitspraak is ook... Ook dat je geld terug kunt vragen als je het al betaald had. Nou, ik heb uh, 11 augustus betaald, dus ik zag het vrijdag op uh, teltext. Ik denk ik ga gelijk maandag langs. Is het vanwege het geld of is het ook een principezaak? van dat u niet wilt betalen voor nou, iets nou, is wat? principezaak, nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik zag het zou op iemand die uh, zaken aangespannen, dus uh, ja, het zou zonder zijn als je geld niet terug dus zou gaan halen. Als je in juli 2011 ja. heb ik een uh, dan u 6 de, juli, dan krijgt u uw geld terug. Ja. Ja. Ja, Fantastisch. Dat is heerlijk. Dat is uh, goed nieuws. Gaat u dat terugvragen? Ja, dat ga ik zeker terugvragen. Ja. Als ik een cadeautje krijg van de regering, dan, uh, dan pak ik dat ook wel uit. Paul Sletten, haar staddeelvoorzitter. Heeft u dat vrijdag meteen besloten dan maar meteen iedereen gratis? Of had u nog keuze? Nou, we hebben al van tevoren op geanticipeerd. We hebben zelfs een risicoparagraaf opgenomen in de begroting. Hè. Dus mensen die hebben een, een brief ja, gekregen. Want dat het kost kon... heel veel geld. Het kost heel veel geld, ja. Het kost, uh, het kost voor de stad heel veel geld. Maar uh, het Rijk heeft dit natuurlijk uh, veroorzaakt. Dus, U gaat het verhalen? Ja, het VNG die gaat daar uh, met de minister van Binnenlandse Zaken over praten. Met elke keer 43 euro, hoeveel hier? Nou, totaal uh, is het, uh, even kijken... Dan zou je wel op anderhalf ton kunnen uitkomen voor alleen als Zuid. Nu is de uitspraak van de Hoge Raad, even in mijn geworden, is... je hoeft niet te betalen voor iets wat de overheid verplicht stelt. Hè? Die identificatie verplicht, dat wordt opgelegd. Dus waarom zou je daar 43 euro voor moeten betalen? Maar ja, deze mensen gaan ook reizen met die ID-kaart. Je kunt er in Europa mee reizen. Dan is het hun eigen belang. Ja, nou, dat is wel vaker zo, hè, dat je dan uh, verschillende uh, uitkomsten hebt van zoiets. Maar wij moeten dat gewoon respecteren. Je ja, dus kunt mensen... niet aan de balie vragen... Wat gaat u ermee doen? Zeg alleen maar identificeren of gaat u ook nog een leuke trip maken door Europa? Ja, maar ja, dan worden de wachttijden weer langer en daar heeft ook niemand voordeel bij. Dus dat moeten we maar niet doen, denk ik. Ja, maar u kunt dat onderscheid niet maken? Nee, dat kan niet. Dus iedereen krijgt hem gratis? Ja, zo is het. Wat zegt u? Ze kan natuurlijk nu een kaartje aanvragen, want ze komt een paspoort vernieuwen. Maar ze kan ook een uh, ID erbij uh, vragen. Ja. Gaat u dat iedereen aanbevelen? Nou, ik weet niet of ik dat mag doen. Ik moet nog nee. wat instructies geven. Oh, gaat het stadsdeel failliet, hè, Ja, doen. daarom. Dus ik weet niet of ik dat wel uh, kan doen. Twee halen, één betalen? Ja, de tweede gratis. Je ziet vaak geinige mensen bij dit soort balies van burgerzaken, omdat het allemaal zo lang duurt. Maar vanochtend alleen maar stralende gezichten, hè? Ja, gelukkig wel. <laughs> en mensen willen echt blij zijn erom. Ja, het is toch wel op geld. Ja, de ID-kaart is gratis. Denken we. En want damme. wie gaat dat uiteindelijk betalen? Ja, dat zijn wij. Wij gaan eventjes naar Mark Robin Visser. Eh, want die staat nogal altijd bij de spoorwegovergang. En Mark Robin, we hebben jouw vorige bijdrage goed beluisterd. Eh, rapper Keizer is ingehuurd om de boodschap... wees toch voorzichtig langs het spoor over te brengen. Maar eh, wij kregen toch de indruk dat met name de vrouwen... Eh, de meisjes erg onder de indruk waren van Rapper Keizer... en de boodschap niet overkwam. Nee, hij heeft het echt wel drie keer geprobeerd bij sommige meisjes. Die zeggen: luister nou naar mij, luister nou naar mij. Je mag niet onder de spoorwomen door. Maar ja, die meiden wilden alleen maar met hem op de ja. foto en waren uh, helemaal wild. Handtekeningen. Ja. Ja. Uh, maar goed, Rapper Keizer. Ja, ik ken hem niet, maar vanochtend dus ontmoet hij je bij de spoorwegovergang in Alfa aan de Rijn. Is ingehuurd door ProRail. Om de boodschap te vertellen, de boodschap, dat je niet onder de spoorbomen door mag gaan en niet mag zichtzagen. En eigenlijk, ik weet niet of het officieel was, maar was repper Keizer ook even heel kort bijzonder opsporingsambtenaar. Of tenminste even voor de grap, zullen we maar zeggen. Er staat hier nu een echte bijzonder opsporingsambtenaar naast me, Ed van Dam. Buitengewoon opsporingsambtenaar. Uh, pardon, buitengewoon. <laughs> zeg, hoe buitengewoon was het voor u vanochtend? Normaal zoals we altijd doen. Ja. Ja. Dus, uh, ik nou heb u ook meer, uh... zien schrijven. We hebben geschreven inderdaad, maar dat was, de excessen hebben we geschreven. En gelukkig waren het er maar drie. Wat kost dat nou als je onder die spoorbomen doorgaat als de rode lampen knipperen? We hebben er verschillende boetes voor. De eerste is de voetganger, die is 50 euro. De fietsen 70 euro. Scooters brommers 120 euro. En auto's 180 euro. Kijk, dat loopt wel aardig in de papieren. Ja. Dat zijn stevige bekeuringen. En meneer Veneman van ProRail, het zijn niet voor niks zulke dure bekeuringen. Nee, omdat het hier gaat om levens. We hebben dit jaar al drie dodelijke ongelukken gehad op overwegen. Dus het is gewoon onwijs van belang dat je gewoon wacht voor het rode licht. Daarom hebben we speciaal inderdaad hier vandaag die Reppa Keizer gehad. Maar wat ook nog Pauline Wingelaar van Gooster Een hele bekende naam waar ik nog nooit van had gehoord. Nee, nee Gooster Meisjes inderdaad is er van. Dan heb je nog Robin Martins. Zij is van goede tijden, slechte tijden. Maar jullie hebben die mensen echt gekozen om jongeren aan te spreken, hè? Ja, ze hebben gigantisch veel volgers op Twitteraar. Op Twitter, sorry. Heel veel volgers op Twitter. Ja. En, uh, dus, en Facebook doen ja. jullie ook nu. Ja. Het is echt een actie gericht op jongeren via de nieuwe media. Ja, dus dat we ze zo direct mogelijk kunnen benaderen... en direct gewoon ook daar andere mensen voor gebruiken om hen aan te spreken. Want het zijn toch hun voorbeelden. Dit jaar al drie doden te betreuren op spoorwegovergangen. Wanneer kunnen we nou spreken van een geslaagde actie? Nou, eigenlijk nu al... Uh, als... U bent al tevreden? Ja, er waren hier echt honderden kinderen. Je hoort ze nog gillen op de achtergrond. Ja. Uh, honderden kinderen die hier vandaag waren, die spreken daar natuurlijk over. Vervolgens nou, voor ons hebben we ook nog de twitteraars natuurlijk. Dus uh, je ziet ook heel veel verkeer op internet daarover. Dus we zijn tevreden. Een tevreden Huub Veneman van uh, ProRail was dat. Groeten vanuit Alphen aan de Rijn. Marco, Robin Visser. Dank je wel weer voor jouw bijdrage vanochtend. Bijna half tien. Einde van dit NOS Radio in Journaal. Morgenochtend 6 uur zijn Lara en ik er weer. Hele dag natuurlijk op Radio 1 Nieuws en actualiteit ook bij de KRO. De collega's van Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, jullie doen? Het is die idee natuurlijk voor het pensioenakkoord. De FNV bezint zich en andere partijen kunnen vandaag eigenlijk alleen maar afwachten. Maar welke scenario's voor de komende weken ziet de voorman van die andere grote vakcentrale, de CNV, voor zich? Vergiftigd drinkwater en gas uit de keukenkraan. Op YouTube wemelt het van de filmpjes over de vermeende gevaren van de winning van schaliegas. En die filmpjes zijn misschien wat overdreven. Maar de waterleidingbedrijven maken zich wel degelijk zorgen over ons drinkwater. Als dat schaliegas straks op grote schaal wordt opgepompt. En zanger Ben Kramer, ja ja, hij loopt tegen de 65 en waarschuwt ons allemaal vandaag nog één keer. Blijf van mijn pensioen af. Hoort u allemaal straks in Caro. Goedemorgen, Nederland, na het nieuws van half tien met Dorat Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. De Europese beurzen zijn zonder uitzondering fors lager geopend. Zo staat de AIX-index kort na opening ruim 2,5% in de min. Rode cijfers komen niet onverwacht na de flinke verliezen in Azië. De Nikkei-index in Tokio sloot vanochtend op het laagste niveau in bijna 2,5 jaar. De kwaliteitseisen voor weinig voorkomende complexe operaties worden strenger. Ziekenhuizen moeten zich van de vereniging voor heelkunde gaan specialiseren... en daardoor kunnen patiënten voor dit soort operaties niet meer in alle ziekenhuizen terecht.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 ANWB Verkeersinformatie met 70 kilometer files. Uh, dit zijn even de opvallende Bij Den Haag op de A4 naar Amsterdam... tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Prins Klausplein. 2 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, want er is een ongeluk gebeurd. En op de A4 naar Den Haag... tussen Roelof Zveen en Zoetewoude-Rijndijk. 5 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen De Meeren en knooppunt Lunette. 7. En op de A13 naar Den Haag... daar staat voor knooppunt <coughs> Ypenburg. pardon... 5 kilometer file. A16 naar Breda voor, uh, voor de Moedijkbrug. 7 kilometer. En op de A27 vanuit gorcum naar Utrecht. Tussen Lexmond en Houten 8. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A59 vanuit Os naar Zierikzee. Daar zijn ze bezig met het opruimen van afgevallen lading. Tussen Terheide en het knooppunt Zonzeel staat 2 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.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 De leden van de CNV stemden voor het pensioenakkoord, maar krijgen zij hun zin? Boren naar schaliegas kan ons drinkwater vergiftigen, waarschuwen de waterleidingbedrijven. Ruilt Turkije zijn vriendschap met Israël in voor invloed in de Arabische landen? En het ochtentumuur van Henk Westbroek. Het is drie minuten over half tien, dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Thijs Boedens is vanochtend in het Limburgse Rochel. En dit plaatsje, wie kent het niet, heeft straks zijn eerste Formule 1 Grand Prix. Met niemand minder dan F1-coureur. Jensen Button. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Die day voor het pensioenakkoord. Vandaag veldt de federatie raad van de FNV zijn eindoordeel voor het pensioenakkoord dat werkgevers vakbeweging en kabinet in juni sloten. Jaap Smit, voorzitter van die andere vakcentrale de CNV. Goedemorgen. Morgen. Vrijdag werd duidelijk dat het akkoord zoals het er nu ligt... Eh, niet kan rekenen op een meerderheid in de federatieraad van de FNV. FNV-bondgenoten wijst het af en FNV-bouw en advocabo zeggen nee tenzij. Zou u het betreuren als het pensioenakkoord definitief niet doorgaat? Jazeker, ik denk dat niemand daar dan op vooruit gaat. Daar hebben we helemaal niks aan. Nee, niemand gaat erop vooruit, maar vindt u het inhoudelijk ook jammerlijk? Nou, er ligt een akkoord dat wij als CNV met een paar mitsen... acceptabel en verdedigbaar vinden... Een van die mitsen lijkt ook op een, op een tenzij van, van FNV Bouw. Dus we hebben gezegd, ja, we hebben vertrouwen in het akkoord... maar er zijn nog een paar losse, nog een paar losse eindjes die, die afgewerkt moeten worden. Eén daarvan is de wijze waarop straks mensen die een zwaar beroep hebben... toch op een 65e kunnen stoppen. Tegen een niveau dat vergelijkbaar is met het huidige niveau. Nou Daar wordt nog over gesproken. We hebben nogmaals vertrouwen in dat, dat het tot een goed einde komt... He, dus we hebben gezegd ja, maar met een drietal mitsen. En, uh, um, en nogmaals, we hebben er vertrouwen in dat die mitsen op een goede manier worden uitgewerkt. Wat vindt u eigenlijk van het gedoe bij, uh, bij de FNV? Ik zou er niet gelukkig mee zijn. Uh, dus uh, um, dat is natuurlijk lastig. Uh, en uh, ik heb al, uh, nou ja, dit, dit bevordert niet de slagvaardigheid van de vakbeweging in het algemeen. Ik snap heel goed dat uh, een aantal zaken gevoelig liggen. We praten ook niet over niks. Het pensioenakkoord is, een, is een, een heel belangrijk onderwerp. Maar goed, je zult er uiteindelijk wel met elkaar moeten uitkomen. En ik vind dat we er nu heel vlakbij zijn. En het zou echt een blamage zijn als we daar niet met elkaar uitkomen. Maar je zou kunnen zeggen, de FNV zegt tenminste nee, blijft principieel. U zegt ja tenzij. Of mits. Nou, laat ik zeggen, uh, ik weet niet of het zo handig is. als je Het leven bestaat uit compromissen. Dit is een compromis. Je zult er onderhandelen tot elkaar moeten komen. Overigens, het FNV zegt niet uh, in zijn totaliteit nee. Het is alleen FNV-bondgenoten dat nee zegt. Zowel afra als FNV-bouw zegt uh, nee tenzij. Nee tenzij. Nou, nou ja, goed, dat is wel een ja, meerderheid nee. die naar nee neigt. Uh, dat klopt. Maar goed, wij benaderen het net van de andere kant. En vergeet niet dat er nog een andere vakcentrale is... die precies dezelfde houding aanneemt als wij, namelijk MHP... En uh, het zou wel eens kunnen zijn dat toch een meerderheid van de mensen zegt van... Hoor eens, ...dit is een verdedigbaar akkoord en ik doe echt een beroep op de redelijkheid ja. om hier met elkaar uit te komen. Nou is de kans groot dat alle partijen opnieuw met elkaar om de tafel moeten gaan uh, zitten om te onderhandelen. Heeft u daar eigenlijk zin in? Ik denk dat niemand erop zit te wachten. Nogmaals, ik denk dat we de verstandig gaan doen om de losse eindjes die er nu zijn, om die verder met elkaar te bespreken. En volgens mij zijn we er vlakbij. En als dit akkoord van tafel is, ja, dan ben ik toch bang dat we met wetgeving geconfronteerd worden... die kaler is dan wat we nu met elkaar bereikt hebben. Maar u heeft die zin om weer aan tafel te gaan zitten? Om opnieuw te beginnen, zo, nou, het zoals motto, dat motto. wordt? Ja? Oh, ja. Maar met grisste misschien... dit... tegenzin? Nou ja, goed, we moeten met elkaar tot een resultaat komen. Of, of we dat nou leuk ja. vinden, ja of nee, is helemaal niet zo belangrijk. Uh, alleen de vraag is of je tot een beter resultaat zou kunnen komen. Dit is gewoon een wat ons betreft verdedigbaar resultaat... En uh, nogmaals, we zijn vlak bij de oplossing. Dus ik zou zeggen, uh, denk er nog eens even goed over na. En laten we eens even kijken wat er, uh, wat er in de loop van de week uitkomt. U doet dan eigenlijk een oproep aan de FNV om te zeggen ja? Ik doe een beroep op de redelijkheid, ja. En te zeggen, hoor mensen, we zijn echt vlakbij... En er wordt nog gesproken over een aantal punten. En uh, ik zou zeggen, laten we eens even kijken wat er gaat gebeuren. Nou uh, hebben we dit nee natuurlijk eigenlijk al wel zien aankomen. Hè? Al eigenlijk al een paar maanden. Is er in die tussentijd tussen u en minister Kamp contact geweest? En het FNV en de FNV? Ja natuurlijk. Ik heb veelvuldig contact met mijn collega's. En, met, uh, en uh, ja. als Agnes Jongerius bij minister Kamp zit... zit ze daar als voorzitter van de Stichting van de Arbeid. Dus ook namens ons. Ja, dus jullie hebben al contact gehad. Van wat te doen als het nou nee wordt? Wat, wat moeten we dan doen? Nou ja, daar, hebben we onze, laat ik zeggen, daar, daar loop ik nog niet op vooruit. Ik wil eerst deze dag afwachten. En ik ga er nog steeds van uit dat we er met de redelijkheid uitkomen. Maar goed, we zullen uh, zien, uh, dan moeten we morgen maar even overbellen, uh, als blijkt wat de uitslag is. En wat, we dan, wat ons dan te doen staat. Ja, wat stel het is nee, wat staat u dan te doen? <laughs> dus even goed nadenken wat we verder moeten gaan doen. Uh, dus, uh, ja, maar dat slagen ik... heeft u al lang bedacht natuurlijk. Ja, maar daar doe ik nu nog geen uitspraken over. Waarom? Laten we eerst eens even kijken, nou, omdat ik het proces binnen het FNV daarin niet wil verstoren. Ik wil eerst eens weten wat eruit komt. U wil het proces niet verstoren, maar u roept ze wel op om ja te zeggen. Nou, ik doe een beroep op de redelijkheid, ja, exact. Ja, ja. daar steun ik ook mijn collega Jong Want uh, uh, daar, daar ik, daar, daar, uh, ik ben het met haar eens op dat punt. Van, hoor, dus wij hebben hier met elkaar een grote verantwoordelijkheid... en we zullen dit akkoord tot een goed einde moeten brengen. Ja, wat kan uh, minister Kamp eigenlijk nog doen? Want die heeft al aangekondigd dat hij uh, gewoon terugvalt op het regeerakkoord, als het nee wordt. Ja, dat is ook zo. En dat is ook wat ons boven het hoofd hangt. En uh, niet dat je daar de voortdurend moet laten, laten uh, imponeren... maar het is gewoon wel zo dat de politiek dan zijn eigen gang gaat... en dan ligt er dus een nou, kaler voorstel dan wat wij met elkaar van elkaar gekregen hebben. Ja, dus als het FNV nee zegt, verpesten ze het eigenlijk voor u? Nou, zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja. Hoe zit het trouwens met de loyaliteit van uw eigen bonden aan dat akkoord? Bij ons is er uh, uh, uh, uh, uh, is, is een grote mate van eensgezindheid... Uh, er zijn twee bonden die uh, bezwaar hebben geuit, maar ook in hun richting denk ik dat als we de uitwerking gaan zien uh, en de, de punten die nu nog besproken worden, dat ze een heel eind in die richting komen. Maar het CNV, het algemeen bestuur van het CNV staat nog steeds achter haar besluit om ja mits tegen dit akkoord te zeggen. Ergert u zich ook een beetje aan de, aan de FNV op dit moment? Nou weet je, je moet in dit soort zaken niet uh, uh, al te veel je laten leiden door allerlei gevoelens van ergernis of wat dan ook. Dus nee... Ik zie dat, het een, een, een, een, dat er een ernstige verdeeldheid is. En uh, ja, dat, is, dat hoort kennelijk bij een, bij een onderwerp als dit. En ook bij de manier waarop de vakbeweging tot besluiten komt. Uh, dat, is, uh, ja, en, en, dat is gewoon een lastige, een lastige situatie. Dus of, of ik me daar nou een erger ja of nee, dat, is, doet, dat doet eigenlijk niet de zaken. Nee. Goed, vandaag dus nog even afwachten. Maar ja, u zegt eigenlijk tegen de FNV, zeg vooral wel ja tegen dit akkoord. Ik doe nog wel eens een beroep. De redelijkheid aan die kant. En ik denk echt dat we er met elkaar kunnen uitkomen. Dat we beter af zijn met dit akkoord dan, dan wanneer we dit zeg maar, naar de prullenbak verwijzen. Hartelijk dank, Jaap Smit, voorzitter van de CNV. Tot uw dienst. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De steenmarter is een beschermde diersoort, maar zorgt voor nogal wat overlast. Ze knagen autokabels door, ze plassen het plafond van een basisschool kapot... en verstoppen dode beesten tussen de dakpannen. Hoe bond moet de steenmarter het maken om zijn beschermde status te verliezen? Johan Tissen van de Zoogdierenvereniging heeft het antwoord. Het belangrijkste punt is niet zozeer of ze lastig voor ons zijn... maar voor het behoud van de natuur is het veel belangrijker hoe het met ze gaat. Als het slecht met ze gaat... Dan is het gepast om de beschermingsstatus hoog te houden of zelfs te verzwaren. Gaat het goed met ze, dan is het denkbaar om de beschermingsstatus wat lager te maken. Kijk, de stematen, daar gaat het goed mee. We hebben een schatting van het aantal steematers gemaakt in 2006. En toen hebben we berekend, of beter gezegd ingeschat... dat het er ongeveer 15.000 in heel Nederland zijn. Maar dat is een onzeker getal, maar in die orde van grootte. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Rochel. Daar is vanochtend Thijs op het marktplein in Rochel. Uh, wie kent het niet, zou ik zullen willen zeggen. En hier staat een grote, een grote tent. En daarin een gigantische simulator. Daar is een, een simulator, een Formule 1 auto, nagebouwd. Uh, Gerke van der Sluis, je bent van Vodafone. Wat is dit precies? Ja, het is een race simulator. Je kunt er maar drie mensen in. Eén iemand kan achter het stuur met twee coaches. En het parcours wat Jensen Button straks in Rochel gaat rijden, dat is 2,6 kilometer, dat hebben we nagebouwd op drie videoschermen. En die kunnen de drie snelste van Rochel ja, opnemen tegen Jensen Button via deze race, race simulator. Want voor de duidelijkheid, uh, Button die komt hier vanmiddag. Die gaat in een echte Formule 1 wagen 2,6 kilometer door het jakkeren. Tegen inwoners uit Rochel? Ja, we hebben 10 snelste inwoners van Rochel geselecteerd. Dat waren mensen die uh, binnen 10 seconden een tafeltennisbal weg konden slaan of de snelste toonloader konden spelen. Dus uit verschillende verenigingen en clubs hebben die geselecteerd. Die 10 hebben afgelopen zaterdag in deze simulator gereisd en er zijn de 3 snelste uit overgebleven. Ja, dat gaat dus allemaal vanmiddag gebeuren. Die Formule 1-wagen staat hier ingepakt, hiernaast, die kunnen we nog niet zien. Ik ga even naar de wethouder, Paul Vogels. Ja, uw gemeente stoot op in de en Volkeren. Nou, dat doet ze toch al enige tijd. Het is een toeristisch recreatieve gemeente. Maar we zijn er natuurlijk hartstikke blij mee dat Jensen Button eh, vanmiddag hier in het dorp eh, een aantal rondjes komt rijden. Ja, wat levert dat u nou eigenlijk op, zoiets? Nou, eh, tot nu toe een heleboel drukte. Maar we kijken uit naar een geweldig festijn vanmiddag. Wat met eh, 5000 eh, inwoners uit de gemeente Leudal wordt eh, gevierd. En uh, we proberen er dus een uh, lokaal feestje van te maken, omdat hier een glasvezelkabel uh, gaat komen en voor daarvoor daaraan gaat deelnemen en via button eigenlijk naar voren wil brengen dat de glasvezel wel heel erg snel is. Ja. U zei uh, het wordt druk uh, om hier binnen te komen, merkte ik al, het is bijna een militaire operatie, dat hele dorp is afgesloten. Wat voor maatregelen heeft u genomen? Nou, de maatregelen die genomen zijn, zijn met name de uitgifte van polsbandjes. Op het moment dat we horen dat de City Race in uh, Rotterdam 700.000 mensen in de stad heeft... ja, nu wonen er daar al 600.000. Maar zelfs 100.000 vinden we te veel. Dus we hebben eigenlijk allerlei maatregelen genomen... met name met polsbandjes en e-tickets, zoals ook bij popconcerten... om uh, het beperkt te houden tot 5.000. Wat kost dit de gemeente? Kost dit uw geld? Uh, een heleboel... Uh, arbeidsuren, maar voor de rest is het het feest voor de bewoners en Vodafone is de initiatiefnemer. Ja. U zegt een heleboel arbeidsuren, maar dat kost ook geld natuurlijk. Uh, dat doen we met graagte. Iedere provider die hier uh, op de glasvezel gaat komen en die dat initiatief neemt zoals Vodafone dat doet. Maar wat kost het u? Wat kost het de gemeente dit feestje? Wilt u het precies weten? Ongeveer, vind ik ook goed. De arbeidsuren gaan we uitrekenen, maar voor de rest hebben we nu een nieuw stuk asfalt vooruitgehaald in het onderhoudsplan. Want uh, anders komt Button hier überhaupt niet, uh, niet rijden. En dat zal rond 10.000 euro gekost hebben. Maar dat is natuurlijk dus zwaar. Absoluut. We zijn er ook zeer trots op dat we dit uh, binnen de Nederlandse spelregels die daarvoor zijn, samen met een bedrijf kunnen doen. Ik loop even naar uh, een caféhouder. Jos Briels. Die heeft een café hier op de Markt Bibriels. Plat gezegd hè? Ja, dat klopt. Café Bibriels in Rogel. Gek in huis of niet? Ja, je mag wel zeggen, van een, een, een kleine hype van de, de argwaan waar mensen in het begin eh, ermee naartoe keken, is het inmiddels toch wel een, een flinke hype geworden, ja. Hoezo argwaan? Zag u er tegenop? Nou, wij niet, maar uh, een aantal inwoners zagen er wel een beetje tegenop. Tegen die uh, mensenmassa en, en hoe men dat allemaal ging, uh, ging regelen. Maar ik moet zeggen dat, uh, dat de gemeente en Vodafone dat uh, prima in de goede baan hebben geleid. Ja, nu is het een café waar ook veel vaste gasten altijd de Formule 1 komen kijken. U zit vanmiddag stampers vol? Ik mag het hopen. En ik hoop dat het weer ook nog een beetje meewerkt zoals uh, afgelopen zaterdag. Gistermiddag hadden we een paar flinke regenbuien. Maar afgelopen zaterdag was het uh, prachtig mooi weer. En ik hoop dat we dat vandaag ook weer mogen hebben. Ja, we staan hier bij de simulator. Heeft u er zelf ook nog even in gereden? Heeft u virtueel in een Formule 1-wagen door Roggel gereden? Nee, ik zelf niet. Uh, gistermiddag was er, uh, stond er een hele lange rij. Uh, mensen mochten daar uh, vrij in gistermiddag. Uh, ik heb zelf daar niet in gezeten. Ik heb moeten werken helaas. Uh, ik heb bij mij in de kroeg wel een, uh, ook een kleine simulator staan. Ook daar is uh, de hele dag in gereden. Dus, uh, nou, perfect. Ik wens je een fijne dag. Dank wel. En Rogel staat weer op de kaart. Bijdrage was dat van Thijs Boedens. Straks, wat heeft Turkije te winnen bij de Arabische lente? Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2003... 12 september 2003 overlijdt Johnny Cash. Karakteristiek voor de Amerikaanse countryzanger... waren zijn diepe, donkerbruine baritonstem... de geheel eigen sound van zijn slaggitaar en zwarte kleding... waardoor hij bekend werd als The Man in Black. De Nederlandse fan Jan Vlederes ontmoette Cash regelmatig. Hallo, ik ben Johnny Cash. hear the train is coming, it's rolling around a bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in fulsome prison And time keeps dragging on The death of a legend, our top story this half hour, Johnny Cash has gone The country music world is saying goodbye to the legendary man in black He died early this morning at a hospital in Nashville I maar only 150 bezocht van Johnny Cash ...in de loop der jaren en dan het eerste dus in 72... ...en van die 150 keren heb ik hem dus ongeveer 100 keer persoonlijk ontmoet. En het was zo zelfs dat de laatste jaren, ja tot en met 97 had dat allemaal... ...toen uh, is er een eind gekomen helaas aan de concerten. En uh, het is zo ver gekomen dat Johnny Cash uh, die liet me gewoon soms roepen. Als ik daar eens buiten in de hal liep of, of op het plein ervoor... ...en op een gegeven ogenblik kwam de manager of, of de de bandleider, Bob Wooten of of iemand anders kwam naar mij toe en uh, zei uh, Jan Vladeer uh, uh, Johnny Cash, wacht op je Love is a burning thing And it makes a fiery ring Nou, daar ging ik naar binnen toe, naar boven toe en nou, soms stond hij al klaar bij de lift. En dan nam hij mij, met, meestal met een begeleider, mee naar zijn kamer. En nou, daar werd hij gewoon uh, onthaald en uh, ja, gewoon lekker kletsen, bijpraten. Hij vroeg dan over mijn ogen, omdat ik dus blind was. En uh, nou ja, we praten zo, we babbelden wat over muziek en uh, nu over uh, van alles en nog wat. 6 foot six he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. A hospital spokeswoman said Cash was admitted late last month for a stomach condition. He was sent home Tuesday to rest. Radio and TV host Charlie Chase adds the music world has taken a hard hit. Although the country music community here is known worldwide, it's a very close-knit, tight bunch, and when somebody like Johnny Cash or anyone in this community passes along, we, we feel the hurt, the pain, uh, far more than many people might expect because although you don't... Ik with met Johnny Cash op een dagelijks basis. Je you weet know Johnny Cash. En in te met Johnny Cash, er was iets over hem dat was heel speciaal. De dag dat uh, Johnny Cash stierf, was emotioneel voor, voor uh, mij, maar natuurlijk ook voor een heleboel andere mensen. Uh, ik werd s'morgens uh, opgebeld, om, ik denk zo tegen uh, tien of zo, door de BBC Radio. En die vertelde me dus, het uh, was vijf voor elf geloof ik, en die vertelde mij dat uh, Johnny Cash was overleden. Nou, ik schrok me te barsten. En ik heb gelijk hier de radio aangezet en de cassette even mee laten lopen om het op te nemen. En heel zachtjes. En ik moest dus in, uh, om 11 uur in het nieuws van Engeland, BBC, radio, uh, mijn uh, visie er al op geven. Met mijn uh, mening en mijn uh, gevoelens. En dat ging zo de hele dag door eigenlijk die dag. En uh, s'middags om 1 uur het was uh, Engeland uitgebeld. dan begonnen ze dus uit Nederland, RTL en EO. Twee van daar, weet ik veel wat allemaal, die televisieprogramma's. Die belden allemaal tegelijk op en die wilden allemaal spinnen toch lang, langskomen. Cash's songs about prison, hard times and everyday life helped earn him the title of the greatest man in country music. He was 71. Vandaag precies acht jaar geleden overleed dus op 12 september 2003 Johnny Cash, de man in black. Ja, u hoorde hem al even voorbij komen, Ring of Fire, en omdat dit zo mooi is, draaien we hem nu even helemaal.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 Ring of Fire dus van Johnny Cash. Het is acht minuten voor tien. Hij heeft ruzie met voormalige vriend Israël en zoekt toenadering tot de Arabische landen. De Turkse premier Erdogan begint vandaag aan een reis naar Egypte, Tunesië en Libië. Turkije-correspondent Bernard Bouwman, goedemorgen. Goedemorgen. Vanwege de vriendschap met Israël stond Turkije jarenlang aan de zijlijn daar eigenlijk. Uh, nu begint premier Erdogan dus aan deze reis. Wordt het land populairder in de Arabische wereld? Ja, het land is heel erg populair in de Arabische wereld momenteel. Dat heeft een aantal redenen. Punt 1, ze hebben dus een moeilijke band met Israël, Turkije, en dat valt goed bij Arabieren. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, zijn andere dingen. Punt 1, Erdogan heeft op een heel vroeg moment eigenlijk steun verleend aan de Arabische lente. Hij heeft bijvoorbeeld op een heel duidelijke manier president Mubarak, toenmalige Egyptische president, opgeroepen om op te stappen. Dus uh, daar zijn ze ook heel populair voor, want ze hebben altijd voor democratie uh, een land gebroken. Maar er is ook nog een andere reden, en dat is dat in Turkije uh, een democratie is... en tegelijkertijd is de partij aan de macht, de partij van meneer Erdogan... die heeft een gelovige achtergrond en heel veel Arabische intellectuelen... die kijken daarna met heel veel jaloezie. Want die willen aan de ene kant wil ze democratie in landen als Tunesië en Egypte en Libië... maar aan de andere kant weten die Arabische intellectuelen ook dat de democratie kan leiden tot dominantie van de moslimbroederschap. Dus kijk eigenlijk naar Turkije als een voorbeeld... want dat is zowel een democratie aan de ene kant... en aan de andere kant hebben moslims toch ook een heel duidelijke stem... in het politieke leven. Dus Turkije wordt als voorbeeld gezien. Ja, en wat voor mogelijkheden ziet Erdogan dan in Egypte, Tunesië en Libië? Nou, dat sluit eigenlijk aan, interessant genoeg... bij een hele oude traditie in de Turkse buitenlandse politiek. Uh, Turkije heeft zich natuurlijk hele lange tijd op het westen gericht, op Europa... Het had natuurlijk alles te maken met de modernisering... van Turkije, van Atatürk. Atatürk zag Europa als het grote voorbeeld. En wilde ook dat Turkije... een Europees land werd. Maar... Voordat Atatürk het voor het zeggen had in Turkije had je het Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse Rijk was natuurlijk veel meer gericht op het Midden-Oosten. En er wordt nu in Turkije, interessant genoeg, gesproken over het zogeheten neo-Ottomanisme. En uh, dat klinkt moeilijk, maar er wordt mee bedoeld dat de Turkse buitenlandse politiek... als het ware zich minder op Europa richt en meer aansluit bij hoe ze was tijdens het Ottomaanse Rijk. Dus meer aandacht geeft aan landen in de regio. En landen als Egypte... die hebben natuurlijk heel lang bij het Ottomaanse Rijk gehoord. Dat is natuurlijk allemaal mooi en prachtig... maar gaat het niet gewoon uh, ja, ordinair om olie- en bouwcontracten binnenslepen? Nou ja, dat is altijd leuk. Olie is leuk en bouwcontracten zijn natuurlijk ook altijd uh, leuk. En Turkije was natuurlijk al heel actief in de regio. Bijvoorbeeld in Libië hadden ze ontzettend veel contracten lopen tijdens de tijd van uh, Gaddafi. Maar het zou een beetje simplistisch zijn, uh, heel eerlijk gezegd, om het alleen te reduceren tot olie- en bouwcontracten. Want Turkije ziet zich als regionale grootmacht... Uh, waarnemers van Turkije zeggen wel is dat Turkije nooit eroverheen gekomen is dat het Ottomaanse Rijk uh, ten onder is gegaan, dat ze zich nog steeds een beetje Ottomanen voelen, en als het ware de leider van de regio nou, die reis van Erdogan, die sluit eigenlijk precies aan bij dat gevoel dus het gaat meer om olie, het gaat meer dan om uh, uh, bouwcontracten het gaat erom dat Turkije zich ziet als leider van de regio, ze willen graag als zodanig erkend worden en die reis van Erdogan die vandaag begint is vanuit dat oogpunt echt van historische betekenis. En het land is dus blijkbaar uh, bereid om de vriendschap met Israël... daarvoor definitief op het spel te zetten. Ja, dat is, maar dat speelt al een hele lange tijd. Als je dat uh, analyseert, dan zie je dat het eigenlijk al jaren speelt... dat die banden steeds koeler zijn geworden tussen Turkije en Israël. Maar het is de laatste tijd wel in een stroomversnelling geraakt. Ja. En die banden die zijn nu dus echt heel slecht. Want gisteren bijvoorbeeld zei premier Erdogan nog... dat wat er gebeurd is met dat schip, hè, de, de blauwe Marmara... Op weg die, naar de Gaza-strook en toen beschoten? Ja, negen Turken die erbij om het leven kwamen. Nou, hij zei gisteren van wij hebben ons heel kalm en rustig gedragen, zei hij. Maar eigenlijk was het een reden geweest voor oorlog. Nou, dat is natuurlijk hele ferme taal. Dus ik denk dat die vriendschap met Israël echt uh, voor hele lange tijd voorbij is. En wat betekent dit eigenlijk voor de toekomst van ja, Turkije en de Europese Unie? Want hoe kijkt Europa naar deze ontwikkeling? Nou, dat is heel interessant. Je hebt in Europa eigenlijk twee kampen. Sommige heel veel mensen willen Turkije absoluut niet bij de Europese Unie hebben. Nou, die zullen alleen maar blij zijn dat Turkije zich op uh, het Midden-Oosten richt. Maar je hebt natuurlijk ook een ander kamp, die wil Turkije wel bij de Europese Unie. En zij wijzen ja. erop dat uh, Turkije natuurlijk steeds rijker wordt met een uh, economische groei... waar veel Europese landen met jaloezie naar kijken... En Turkije speelt natuurlijk ook een belangrijke rol bij de energievoorziening van Europa. Nou ja, zij zullen met zorg kijken naar deze ontwikkeling. Want Turkije begint zich toch echt van Europa af te keren. En gaat zich echt veel meer bezighouden met het Midden-Oosten. Ja, ook waarschijnlijk gewoon omdat het uh, zo te lang duurt. Dankjewel, Bernard Bouwman vanuit Turkije. Over de Ottomaanse ambities, zou je dus kunnen zeggen. Van de Turkse premier Erdogan en Turkije. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met de winning van schaliegas bedreigt mogelijk onze drinkwatervoorziening. Daarvoor waarschuwen de waterleidingbedrijven. En zanger Ben Kramer in actie tegen het pensioenakkoord. Na het nieuws met Dorad Negens. Tot zo.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 Dit is Radio 1.